Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden mensen maken zich hard voor de evenementensector. Unmute Us vindt op dit moment plaats in tien steden in Nederland. Mensen vinden het oneerlijk dat grote festivals en het nachtleven nog steeds plat liggen. We willen gewoon naar concerten. We willen leuk uitgaan, want als de Formule 1 kan kennen anderen het ook. En hier zijn ook allemaal gevaccineerde mensen. Dus van de Formule 1 heb ik vandaag al heel vaak gehoord. Ja. Dat is een punt. Veel mensen vinden het kabinetsbeleid willekeurig omdat er bij voetbalwedstrijden en de Grand Prix dus vorig weekend wel tienduizenden mensen mochten komen. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Vannacht botst een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto in de buurt van Vinkerveen. De spookrijder van 31 heeft het niet overleefd. In de andere auto zaten twee mensen. Zij moesten allebei naar het ziekenhuis en één van hen, een man van 49, is er slecht aan toe. Een bijzondere tennisfinale op de US Open vanavond. Vaak gaat zo'n finale tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Maar vanavond staan er twee relatief onbekende tieners tegenover elkaar. Emma Raducanu van 18 uit Groot-Brittannië en Leila Fernandez van 19 uit Canada. En die laatste is een doorzetter. Haar vroegere tennisleraar was namelijk niet echt enthousiast over haar, weet sportverslaggever Franklin Stoker. ja, Ga jij nou maar gewoon studeren, want die tennis kan je, dat wordt toch niks. Ja, ze zetten door uh, moeder Fernandez verhuist er zelfs drie jaar naar de Verenigde Staten... om geld te verdienen voor het gezin en voor de tennisloopbaan van kleine Leila. En nu staat ze dus in een Grand Slam finale. Toch schat Franklin de kansen van Emma Raducanu hoger in. Vooral vanwege haar, haar directe spel, uh, terwijl Fernandez wat meer de knokker is. Dus. Wat ook gewoon een hele mooie kwaliteit is. Maar als ik er eentje dus moet noemen, is het uh, Raducanu. De finale is vanavond om tien uur.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 Dat was uh, McVan en uh, Whitehead. En 1 0 no stapping als nou op uh, 75 dB, uh, Albert Jan. Dus dan weet je dat. 75 dB. Zo hard uh, stond hij op dit moment uh, heel even in de studio. Omdat het een geweldige plaat is natuurlijk. Ja, dus, natuurlijk. Uh, maar in de studio kan het ook. Ja, toch? Ja, ja, dat, ja, dat, ja zeker. zeker. Nou, we hebben ervan genoten, McVan en Whitehead. En 1 uh, 0 no stapping als nou. Want wij gaan zeker door tot uh, 5 uur. En eigenlijk als we de finale mee willen nemen van de sprintrace, dan. Uh,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 Ja, maar dit weekend, nou doe je ook een beetje over de Formule 1-circuit, race. Nee week. hoor, helemaal oh, niet. Maar dat nee. was namelijk perfect. Dat was ja, ja, nee, daar hebben ik niet over. Wij ja. Maar goed, uh, bedoel, de regels zijn regels, maar er worden steeds meer uh, aan die regels getrokken. En dan heb ik het natuurlijk over uh, uh, geluidsinstallaties en dergelijke tijdens uh, evenementen. Goed, uh, daarover later meer. Oké, okay, maar eerst weer meer muziek. Wat dacht je van deze?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 You can tell right away, Dr. A, when the people start to move. The voice like hell is ringing out, there's no- way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 Eigenlijk helemaal niks veranderd hè, na al die jaren, 40 jaar. Klinkt nog steeds goed. Abba, and don't shut me down. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Wat uh, ook niks veranderd is, dat we om uh, kwart over vier of om en daarbij kwart over vier de Pit reports voor je hebben. Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft uh, afgelopen vrijdag in een interview met de Telegraaf gesteld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 Uh, aan het onderzoeken is of ze eventueel een tweede race in Nederland kunnen gaan houden. Ik heb er inderdaad uh, iets over gelezen. Wat denk je zelf? Het zou toch prachtig ja, zijn? Ja, het zou heel mooi zijn. Het zou geweldig het zijn als het lukt. Maar in ieder geval mocht daar meer nieuws over komen, dan houden we u uiteraard op de hoogte. Maar als ze het beter willen doen uh, dan uh, Zandvoort, nee, dan, ja. <laughs> dan, uh, dan zijn ze nog wel even bezig. Maar goed, dus ze nou ook, uh, dus doen we nou twee keer in Monza rijden, maar dat, dat is een Mercedes, uh, Mercedes uh, circuit. Dus dan weet je van tevoren al dat het heel erg moeilijk wordt om daar uh, de maximale punten uh, te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 it off the wall right, And the party people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 Piano, piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiel, sono un italiano, un italiano vero.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 On the kant. On the kant. On the kant. On the kant. On the count. Zoiets. Je hoort het allemaal zo meteen. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag bij CFM.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 No ga ik niet meer. Ik ga Ik ga niet meer Ik ga niet Ik ga Ik ga niet de prisa rumbo perdido perdido en el siglo perdido en el siglo siglo XX. cuando, llegaré, cuando, llegaré, cuando rumbo llegaré, al 21 cuando llegaré, cuando me llaman el desaparecido perdido llegaré. en el siglo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 Dat was een, de zonnige zingel van Mano Tchao. En dan gaan we nu aan de kant. Dat is het gedicht van de dag. Oftewel, aan de kant. Ik stap in mijn wagen, Ik heb goede zin. Ik laat lekker spoken. Ik rie overal in. Het rode stoplicht, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas dat ik tram verget. Alle rotondes, die neem ik linksom.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 Maar dan ken ik die Wouter nog niet. But net mieren, ze blieben mooi kom. Ik schakel terug. Pat verdulle me, de kant! Nou kom ik pas echt goud op gang. Mijn grote geluk is, ik ben nooit baan. Die ophaalbrug, geef ik niet, gaat net omhoog. Ze zien wie vliegen als een bladuurde boom. Ik ga wel hoog, maar niet zo wiet. Dondert mijn wagen op de kop.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 links Dat dus vind ik zo mooi. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel. Daar is mijn van het sirenegeluid. Je kijkt in de spiegel, ze komen minoa. We gaan dezelfde kant uit, die ik ook gooi. Ik zo kwiet, maar dat ken ik, want die wouden nog niet. Het ben niet. Ze brieven maar komen. Ik schakel terug. Wat domme <lacht>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 Is dat je feestje op de mond? Als ik morgen ga, heb ik spijt van. Ik heb alle mooie dingen die ik kon Nou, het ritten het, uh, natuurlijk niet met de uh, kant. Maar uh, ja, wel een mooie poging inderdaad. Van uh, Donny en uh, René Vroger.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 Dat is een hele mooie trein. Ik, ik weet niet waar het spoor is. Maar. <laughs> het spoor zijn we even bijster, maar goed. <laughs> uh, even kijken. En, uh, ja, de formatie zus. Uh, twee zussen die, uh, die gaan we <laughs> Ja, en uh, die nieuwe single heet Onwijs Veel Echte Liefde. Nou, dat wordt weer ja. een mooie fretser dadelijk na vijf uur. Hoeveel weken ben je in? Nou, uh, een week of vijf denk ik, of niet? Uh, ik denk zes. Anders. Zes zelfs? Ja. ja. Jeetje. Uh. Ja. Nou ja, het ja, was maar... een mooie, mooie vakantie, ja, uh, he, hebben we mee. net uh, ook buiten de uitzending uh, begrepen. Mo zeker. Mooi geweest, ja, vakantie? Ja, zeker, heerlijk. Okay. Ja, ja, dat, uh, wel heet. Wel iets. want heet. over ja, welke tis, temperatuur tis, tis, hebben we dan? dan? praten we toch over een uh, temperatuur tussen de 8 en, uh, 38 uh, tot en met 42 graden, ergens in het uh, zuiden van het land. Nou, als je een eitje dus... moet bakken is dat niet vervelend. <lacht> dan ga je dan op, <lacht> op je motorkap kan doen. Dan op de motorkap. In maar de, uh, dus. ja, nee, anders uh, toch wel een beetje aan de hete kant denk ik. Ja, maar goed, we hadden water in de buurt dus. Dat Gelukkig. Helemaal nou, helemaal goed.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 Uh, in ieder geval, eerste. Oh nee, nee, Bottas die krijgt natuurlijk de, de, de drie punten. Maar in ieder geval, verstappen één punt voor de snelste ronde. Bottas zal wel winnen, tweede verstappen. Maar morgen op pole verstappen. Dus even heeft twee keer mazzel, punt en een punt en de pole positie Nou, heel mooi. Dus morgen er nu uitziet, hè? Morgen, morgen de race. Drie uur weer uh, op uh, Monster. Ja. En uh, op dit moment de sprintrace. laatste twee rondes. Tot volgende week. Ja, ja toch, tot morgen op Schiphol. Vanuit. Doei. Doei.